Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De oud-president van Brazilië, Jair Bolsonaro, is opgenomen in het ziekenhuis persbureau Reuters schrijft dat hij flinke pijn heeft aan zijn buik. Bolsonaro ligt in een ziekenhuis in Florida. Hij vluchtte naar die Amerikaanse staat toen de nieuwe president Lula werd geïnstalleerd. Gisteren bestormden de aanhangers van Bolsonaro... nog verschillende overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia uit protest tegen Lula. Vandaag werden veel van zijn aanhangers opgepakt. Bolsonaro is al een paar keer eerder in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft gezondheidsproblemen omdat hij een keer is neergestoken. In Arnhem in Gelderland gaat deze week de grootste islamitische begraafplaats van Nederland open. De initiatiefnemer vertelt wat het zo bijzonder maakt. Het hoofdpad loopt echt uh, direct richting Mekka, dus richting het oosten. En de overledenen die zullen zeg maar uh, precies op hun rechterzij zullen ze allemaal richting uh, uh, het oosten liggen en ook uh, kijkend naar de zon zeg maar. De begraafplaats komt er nu omdat in coronatijd lichamen niet terug mochten worden gebracht naar landen als Marokko en dat de vraag daardoor nu super groot is. In Os in Brabant hebben vuilnisman een kat gered. Ze hoorden het beestje piepen en toen bleek hij tussen het afval in de vuilniswagen te zitten. De kat is naar een dierenopvang gebracht om aan te sterken. De eigenaar is nog niet gevonden. De kat was niet gechipt. En deze superster komt naar Groningen. Dua Lipa natuurlijk. Ze komt alleen niet om in Groningen op te treden. Deze maand is weer het showcase festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Dat is in de muziekwereld echt een ding, want daar worden heel veel nieuwe artiesten ontdekt. Dua Lipa stond er zelf in 2016 en daarna ging haar carrière als een speer. Ze staat er week gaat er volgende week zaterdag een interview geven samen met haar vader en haar manager over wat Eurosonic voor haar carrière heeft betekend. Krijg je nog wat weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Het is nu nog een graad of acht. Morgen begint eerst zonnig, later op de dag wel bewolkt en ook wat regen. En dan weer een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In onze regio is de spits ook langs maar zeker aan het oplossen. Uitzondering nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen knoopend Burgerveen en afluit noordwijk Noordwijkerhout. Hier 10 minuten vertraging en een file van 5 kilometer.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 is voorbij dan uh, mogen we weer uh, gewoon de single uh, draaien die, die uh, de afgelopen maand heeft uh, uitgebracht. Dat is dat wel leuk. Dan zie ik iemand sprinten om ook YouTube uh, weer fijn aan te zetten. Newlands uh, begon uh, deze ja, min of meer live gedeelte ook op het beeld. Want uh, we zijn zo ook uh, op het beeld uh, te zien. Sterker nog, daar zijn we al op uh, te zien via YouTube uh, onder meer. Want uh, ja, we gaan straks uh, natuurlijk live. Het een en ander bleven met uh, Sophie van Hasselt, maar uh, Newland trapte dit af. En ja, als ik dan toch uh, nog de officieuze voorzitter ben van uh, de fanclub van uh, Newland... dan kan je hier natuurlijk uh, niet achterblijven, barefoot en tired. Uh, bovendien heb ik me laten vertellen dat er toch nog, uh, nog het nodige aan uh, zit te komen... vanuit het Hoge Noorden, het uh, Friesland, wel te verstaan, want daar komt hij vandaan. Het uh, Tweede uur is het inmiddels geworden. We gaan nog even wachten totdat ik het zijn krijg... dat alles in orde is met soundcheck en noem maar op. En dan kunnen we de introductie ook doen zo dadelijk. Maar eerst hebben we nog muziek. En dat zijn twee heren die instrumentaal werk doen. Het is zelfs dansbaar ook. Ik heb ze gezien tijdens de popronde in Haarlem... in oktober van het afgelopen jaar. Ze noemen zich de Kiwi Club. En in maart zullen ze hier komen. Nou heb ik me... Niet helemaal uh, in de geest van wanneer dat zal zijn. Ergens dacht ik de tweede donderdag van maart. Hier in de studio van Alternatieve FM, ZFM Zandvoort. De Kiwi Club met Track 8. Zijn we klaar? Ja, ik denk dat even vragen. <laughs> of, uh, of je klaar bent. Maar goed, uh, volgens mij is je. Nee, dat hebben we. Marcus. Die zat een hele verhandeling uit te leggen aan onze gasten voor van vanavond. En die zitten inmiddels tegenover mij. Hallo. Hallo. Sophie uh, van Hasselt en Inge. Iris, Iris. Iris, Iris. Ja. Iris. <laughs> Jee, maar dan moet ik dat ook nog wijzigen op. Uh, oh, wow, oh, oh, oh. Daar heb ik er de Inge van gemaakt. Nou, dat krijg je. Maar dat is zo gebeurd. Dat is, zo gebeurd. Dat is uh, niet uh, zo'n probleem. Um, uh, Sophie, met jou om te beginnen. Ja. Want jij hebt niet zo lang geleden een EP uitgebracht. Vorige maand, hè? Ja, ja, ja, ik noemde het zelf niet echt een EV, want het zijn maar drie nummers. Ja. Maar uh, ik wilde gewoon die drie nummers heel graag ja. uitbrengen samen. Ik ja. um, dacht ja, ik gooi ze eruit. Maar dan wordt het vanzelf een EP genoemd. Ja, met je meerdere nummers het is uitbrengen. wel een hele kleine EP natuurlijk. Ja. Maar ja. um, is het uh, aanleiding om dan toch nog ergens het uh, komend jaar, dus dit jaar, uh, iets uh, te gaan doen? Nog uh, ja, misschien wordt het nog wel uitgebreid. Ja. Daar ben ik wel over aan het nadenken, veel in ja. de studio aan het zitten. Ja. Maar uh, ja, het kost allemaal best wel veel geld natuurlijk om uh, muziek te maken. Dus ik moet even kijken of het allemaal gaat lukken. Ja. Maar, uh, ja. uh, de laatste keer was via de telefoon. Toen was je ja, ergens klopt. onderweg met een, uh, met een auto. Dat hoorde ik. Ja, of, nee. of een soort ja. van makkendam Macadam, weg. Multitasking. Ja. Yeah. Uh, dat had alles te maken met die clip die je er ook nog bij geschoten had. Van de laatste single. Ja, Help ja. mij even, wat ik zing hem was? Care, oh Care ja, ja, heet dat nummer inderdaad. Daar had ik een clip bij geschoten. Be beetje ja. in het blauw. Maar je ja. bent toch uh, uh, ook een beetje uh, cinematologisch, hoe moet uh, ja. je het omschrijven, en beeldgericht ingesteld? Ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee, met ja. fotografie en video. En um, toen ik veel video's ging maken, was er eigenlijk alleen maar stokmuziek voor, die je ja. kon gebruiken dan vaak voor, voor je filmpjes. Ja. Ik dacht ik, ja, die vind ik allemaal echt heel slecht. En dat, dat maakt mijn video niet beter. Dus toen ben ik eigenlijk zelf een beetje gaan klooien met muziek. En dat vond ik heel erg leuk. Klooien, dat ja. vind ik alweer ja. zo deligerend. Ja, toen begon het gewoon een beetje. Ja. <laughs> op de gitaar, de piano, ja. ja. Maar heb jij ook, want ik, uh, <clears throat> ik zit toch ook even op, die, op de website van jou. Ja. van want daar is het op uh, te vinden. Ja. Uh, je werkt als een, ja, monofotograaf. Mm -hmm. Klopt Foto dat? Ja, fotograaf en video's. Ja. Ja. Um, maar ja, wat je al zei, je bent op een gegeven moment zelf muziek gaan componeren. Ja. Heb je ook een muzikale achtergrond dan? in dat nou, Wel vanuit huis, wel echt uh, ja, heel muzikale familie. Veel muziek samen maken. Mijn vader op de piano en ik vaak meezingen. Of op de viool, ja, blokfluit. Ja, ja. ja, het is altijd wel ermee bezig geweest. Ja. Ja. Autodidact noemen ze dat ook met ja. een mooi woord, toch? Ja. Ja. <laughs> dat is, ja. Uh, um, ja, je hebt uh, ooit nog uh, toch ergens uh, in Hilversum eventjes ben je Bij uh, de grote uh, 3 voor 12. Uh, ja, klopt. Ja. Ja. Dat is al een tijdje terug volgens ja. mij. Ja, was wel dit jaar. Dit jaar, eerst, jaar? Afgelopen jaar bedoel je. 2022. Ja, sorry. Ja. Oh ja, tuurlijk zit het alweer. 2022. <laughs> ja, <2020, laughs> ja. we willen scherp blijven natuurlijk. 2022, ja. <laughs> ja. Ja, dat was wel heel leuk. De laatste keer uh, toen we er waren was ook voor het eerst met de hele band. Dus ook met oh. Iris erbij. Okay. Met de Iris er ook bij. Zit ook in mijn band. Oh. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. En ja. Het was heel vet om daar ook uh, op te treden. Nou, ja. jullie, jij bent niet de, de enige hoor. Want we mm -hmm. hebben er nog wel meer gehad... die het uiteindelijk uh, tot drie voor twaalf... ook mm -hmm. hebben geschopt in, in dat opzicht. dus uh, ja. Ja, uh, Het is niks nieuws. Maar um, ja, natuurlijk uh, wil je graag... Een, uh, dat je ook muziek wat meer landelijke aandacht uh, krijgt. Ja, neemt. ik vind het superleuk om uh, ook ervaring op te doen met ja. spelen. Ja. En, uh, normaal gesproken zit ik gewoon in de studio... of thuis alles op te nemen. Ja. Dus het is wel heel leuk om... Uh, overal te spelen. Ja, yes. dan ga ik uh, naar Irus. Van <laughs> nu even niet vergeten. Maar um, ja, uh, jij maakt onderdeel uit van de vaste band. Ja. Uh, hoe ben je erbij gekomen? Nou, eigenlijk via Instagram ging ja. het. Uh, via, via. En toen ben ik weer gevraagd door de toetsenist. Ja. Want Sophie had gewoon uh, berichten gestuurd ja. en. Uh, toen zijn we zo bij elkaar gekomen. Best wel snel. Ja, echt, in, uh. echt in een dag volgens mij we dan allemaal bij elkaar ja, uh, wat is uh, Heb jij ook al een muzikale achtergrond, of niet? Uh, ja, ik uh, speel sinds mijn negende gitaar. Hmm. En toen, toen dacht ik, ja, ik wil gewoon mijn werk hiervan maken. Dus ja. toen ben ik het conservatorium gaan doen. Hmm. Dus dat doe ik nu. Uh, ik zit in het tweede jaar. En uh, Kun jij dan ja. ook met jouw achtergrond, wat je zegt, conservatorium van Amsterdam, dat je, Sophie, dan ook zegt, uh, ja, een beetje wegwijs uh, daar nog een, een klein beetje kan maken? Nou, ik zou het ja. zo uh, aanpakken bij een muziekstuk, weet bij... je dat niet? Uh, ja, nee, huh? conservatorium Haarlem trouwens. Ja, oké, okay, dus nou, dat is hetzelfde, maar goed, maar ja. Ja, nou, bijna en, hetzelfde. Uh, bijna. Ja. Uh, nou, ik denk, ja, eigenlijk maakt het niet, uit, want het is maar gewoon een school. Dus. Ja. En het helpt me heel veel natuurlijk. Ja. Dus, maar de muziek zit in je, denk ik. En. Uh, Yeah. Dat zit bij ons, bij de hele band zit het allemaal in ons. Ja, <laughs> nee. ja. Nou ja, goed. Uh, uh, ik, ik denk dat, uh, zo, dat je Sophie ook niet, uh, niet zoveel meer hoeft wijs te maken nee. in dat opzicht. Nou, we nee. nou, leren <laughs> nog steeds wel veel, hoor. <laughs> ja, is zo? ja, Ja, zeker. Ja. Ja. We leren wel veel van elkaar. Ja, ja. is dat ah. nice. Ja. Uh, dus uh, nou, uh, er komen uh, toch best wel mensen van die uh, in Holland Conservatorium in Haarlem. Want ik, uh, mm -hmm. ook daar hebben we genoeg mensen hier in deze studio gehad, hoor. Oh, dus, dat is dus, uh, dus in dat opzicht oh, uh, ben je... En niet uh, de enige daarin <laughs> ja. geweest. Er is altijd ergens iemand begonnen daarin. Maar goed, uh, dan ben jij in ieder geval niet. Dus, uh, <laughs> <laughs> uh, goed, uh, maar, dat, maar maak je ook zelf uh, muziek? Uh, ja. Ben je ook bezig met uh, misschien eigen materiaal stiekem? Mm -hmm, zeker. Dat, oh, dat ja, ben je denk, dan weinig. ben je toch mee bezig. Dus, uh, ja. Hele nou, mooie dingen maken ze. Nou, nou, nou, nou dan, ben, yeah. dan zijn we daar ook uh, nieuwsgierig ja, in. Zal ik, zo, zal ik zo dadelijk eerst de, de naam even goed uh, op, uh, op de social <laughs> zetten? <want laughs> nee. Ik heb nu nog ingestaan, maar dat gaat zo veranderen. Het wordt uh, zo Iris, duur. Um, maar goed, we gaan uh, zo dadelijk meer van jullie horen. Leuk. Heb je al een idee uh, hoe je het uh, lijkt? Want ik heb het mailtje gezien. Van, uh, heb je ook al een volgorde in waar je de nummers in Ja, ik uh, denk bent. dat we wel weten. Uh, ja, we beginnen met, mag ik het zeggen? Yeah. Burning Bodies. Burning Bodies. Oké. Okay. Ja. En pak ik even het lijstje Burning erbij. Burning Bodies. En, dan... en daarna gaan we Bad Trips doen. Oké. Okay. En in het volgende uur. Walnut Tree. Ja, dat is van mijn ja, nieuwe, die heb ik, uh, nieuwe muziek. Die heb ik nog wel eens uh, laten horen. In dit, uh, oh, programma's. leuk. Dank ja. je wel. En Unknown Emotions. Ja, daar Dat in. is het laatste. Oké. Okay. Yes. Nou, dat gaan we straks allemaal horen. Maar eerst gaan we nog even iets uh, laten horen. En dan uh, twee nummers. En dan uh, is het zover. Dan mogen jullie uh, aantreden, dames. Dank dus, uh, je wel. Eerst uh, muziek. En deze muziek is uh, ja, min of meer bij mij terechtgekomen via... De Zandvoortse schrijver Marco Temes, die uh, kwam ik gisteren tegen bij het uh, bezorgen... van mijn uh, plaatselijke krantenwijk uh, in uh, Bentveld. En dan krijgt Marco altijd een krantje van mij uh, zo uh, aangeboden. Dus stonden we te praten en hij zegt... "Jo, je moet eens een keer de kift laten horen. Nou, dat uh, zullen we dan ook bij deze uh, laten doen. Hier is een van de nummers die ze hebben uitgebracht. En dat uh, nummer dat heet Ik Ken... Aan hun jas, ik ken de vogels in het zwerk, de velden en het gras. Ik ken de stank van het kanaal, de thuiskomst, het verschiet. Ik ken het allemaal, ik ken alleen mezelf niet. Ik ken. de geur van donkere aarde. Ik ken. De koorts, ik ken het vlas. Ik ken. Het raam waardoor ik staarde. Ik ken. De klank van staal op staal. Ik ken. De zanger van het lied, ik ken, ik ken het allemaal. Ik ken. ik ken alleen mezelf niet. Ik ken de zeeën, de rivieren. Ik ken. Ik ken het lage land, ik ken de walsende bieren, ik ken het ribbelend zand Ik ken de fles met het laatste bericht, ik ken de zon het hele lied Ik ken de maan haar knokkelwit gezicht, ik ken, ik ken alleen mezelf niet En een as. Ik ken de lege brandende ogen, het gromen, het glas, ik ken. het lichaam lege zogen. Ik, ik ken de lege lanen, ik ken, ik ken het oud verdriet, ik ken, ik ken de neontranen, ik, ik ken alleen mezelf niet. Now, before the dawn, he's ready to play. Streets are empty on our way. In the morning sun, I lay my hands on his knee, twinkle in his eyes. Het een beetje tegen de blues aan. Dit uh, een beetje van Sweet Milk. Uh, waar komt die naam vandaan? De jongens die hadden op een gegeven moment het lumineuze idee van... er is zo'n wielrenner geweest. Die, heeft, uh, die is vijf keer tweede geworden in de tour. En heeft één keer de tour ook gewonnen. Zoete melk. Toen dachten ze, laten wij ons Sweet Milk noemen. Dus uh, zo is die bandnaam ontstaan. Little Things. Uh, ze komen uit het oosten van het land. En daar komen ze vandaan. Um, zo af en toe is dat altijd wel fijn... als je dat soort dingen ook hier in deze uitzending kan laten horen. Um, daarvoor de kift met Iken. En nu klink ik waarschijnlijk een klein beetje hol. Omdat uh, aan de andere kant uh, van, het, uh, van, de, uh, van de microfoons... Uh, bij uh, de gewone muziekmicrofoons... twee dames klaar zitten. Sophie van Hasselt en Iris. Want uh, die gaan uh, nu een aantal nummers, uh, twee nummers, laten horen... Uh, de eerste van vanavond heet Burning Bodies. Battles on a mother earth. See the flares we share. They light up in both our eyes. You are in another world the night i find is walking inside my mind 'Cause you make me love you even from miles away body's burning of the words we say only part by an ocean altijd een beetje opletten, want voordat we, want uh, soms uh, hebben we wel eens één keer gehad dat we op een gegeven moment uh, te zeiden. ja, maar er komt nog een stukje, dus, <laughs> dus één keer overkomen, maar goed, uh, dus daarom houden we ons een beetje in, in dat, uh, dat opzicht. Um, het tweede nummer van vanavond, sowieso, je, je, je bergt even je akoestische gitaar <laughs> even op. Nou, dat betekent uh, dat, uh, dat uh, Sofie gewoon gaat zingen en dat op de elektrische gitaar... bij dit uh, komende nummer alleen te horen is. Uh, van Iris. Um, Andermaal... Sophie van Hasselt. Nadat ze even... de keel even een beetje bevochtigd heeft... met een slokje water. Um, het nummer dat heet... Bad Trips. Resonating at light speed Where both of our eyes meet The butterflies come out and they bite me I'm horrified but it hides me Controlling my psyche So mad I'm not even knowing why I'm thinking I fucked it up I'm thinking Tough love, bad life But sometimes soon I should face day I gotta get away from bad trips Really gotta stay off that shit Every time I promise to quit I take another hit Cause I wanna see the freak show again Get on a spaceship and then I'm gonna tell myself at the end I gotta quit again Howling wolves coming closer I think they double the doses Slowly losing my focus Slowly losing my focus Good girl but a sucker for it Way down in the garden for it, yeah But sometimes soon I should first date I gotta get away from bad trips Really gotta stay off that shit Every time I promise to quit I take another hit Cause I wanna see the freak show again And then I'm gonna tell myself at the end I gotta quit again. The butterflies get to my height. Can't help but I, I, yeah, yeah. I need the hype to make it through. But all the time, I'm thinking I fucked it up. Love, love, bad life. But sometimes soon I should face that. Oh, not again. Gotta get away from bad trips. Really gotta stay off this shit. But every time I promise to quit, I, I gotta quit again. But I see the little freak show again. Get on a spaceship and then I'm gonna tell myself at the end. Er zit ook wel, uh, het is wel een heel leuk liedje. Nou, een leuk liedje. Maar er zit toch wel een hele mooie gedachte erachter, eerlijk gezegd. Ja, ja. Dat je hier zoiets hebt van... Oh, had ik was, ik maar ja, was ik er maar nooit aan begonnen. Nee. Zou, zoiets ja. hoor ik erin uh, terug. Ja. Goed, dat was uh, Sophie uh, van Hasselt. Samen met Iris. Maar eerst ga ik uh, nog even wat laten horen. Want we hadden net blues in het eerste uur. Maar ineens zei er een stemmetje in mijn oor van muziekliefhebber Nick Wolters. Die zegt, joh, ik heb wel, uh, ben ooit eens in 4 bij Merel van de Keer geweest. En inderdaad, ook blues. Ghost in the Storm. MUZIEK hmm. Then Ik ook dat jij je eigenlijk niet door het tapijt, wordt opgeslokt er zijn geen sporen van mij Hij Blijf af van mijn lijf, zie je wijs naar de tijd Zij lijkt op jou en de drugs lijkt op krijt Ik zie je niet, rook of gordijn En ik weet niet wie, ik nu denk te zijn Zoek me Achter elkaar met uh, Merel van de keer met Ghost in the Storm. En daarachter alleen in bed van Veras. En Veras heet volledig was Nog van achteren. Um, dat is trouwens uh, wel heel erg uh, bijzonder. Want uh, helemaal uh, ongemerkt is dit niet voorbij uh, gegaan. Want vandaag was Gijsbert Kramer al zo wijs om dit album mee te nemen in de releases in de krant, de Volkskrant zelf. Dat debutealbum dan heet Het Niets, maar op datzelfde debuutalbum, want ik heb hem ook af zitten luisteren, vandaag uitgekomen, staat ook Het Alles. Dus het is wel een album waarbij je dan toch van het ene uiterste in het andere uiterste komt. Het is een multidimensionaal project, muziekproject, Ze vertelt het bericht, waarin de verschillende talenten van Veras uh, min of meer volledig samenkomen. En het niets is ontstaan in mijn donkerste jaren, zo zegt hij. Gebroken met mijn gehele familie, klaar om mijn verhaal te vertellen. Soms moet je eerst iets vernietigen om daarna weer wat te kunnen maken. Al dus, als in het uh, verhaal en het schrijven bij het, album, het debuutalbum. Uh, het niets. Over debute gesproken. Want uh, ook uh, deze, uh, deze fijne kerel heeft ook debuutmateriaal. En het is in de vorm van een single die morgen uitkomt. Net als bijvoorbeeld Harlem Lake. Met het uh, nummer I Wish I Could Go Running. De live versie is vanavond vanaf 12 uur, vannacht eigenlijk. Uh, te volgen op uh, Spotify. En uh, dan kan je het vinden. Maar datzelfde geldt ook voor deze Le Niveau. Want daar heb ik het over. En het nummer dat heet Let's Feel. Dat waren ze. Uh, sweet... Nee, niet Sweet Milk. Uh, sea Wolf. Ik zou het uh, bijna door elkaar heen halen. Maar Sea Wolf, de, dat is een Friese band. En uh, vorige maand hebben ze een album uitgebracht. Uh, een EP eigenlijk. En daar staat dit nummer op. Ignorance. Ben ik ook weer aangekomen. Want als je een volger bent van uh, Indie Excel presentator kon je overgeer... dan kon je het uh, gewoon bijna niet missen. Daarvoor hoorde je Le, Le Niveau en Let's Feel... Nog zo'n uh, band uh, die we zelf ooit hebben gespot, maar toen heette ze de Aspen Jams. En tegenwoordig heet ze Glass Wolf. Een van de nummers van het laatst verschenen album, Another Places, is dit uh, hele fijne nummer. Feel Alive. Gezelligheid kent geen tijd. Maar uh, we moeten natuurlijk ook opletten dat we uh, het programma in uh, de gaten houden. Ik heb er nog één. Want uh, we hebben er nog één. En dat is pure de crunch. Uh, daarnet hoorde je Wolf met uh, I Feel Alive van Another Plan. En dit ga je horen tot aan 9 uur. En dat is Rockford. Want die hebben ook afgelopen maand nog een album uitgebracht. Uh, en de single van dat album heet Connected.